9 uur. Dit is Jeroen Jabkema met het NOS Journal. In Tsjechië is de grootste militaire parade sinds het einde van de Koude Oorlog gehouden. Zo'n 4000 militairen deden mee aan het evenement met tanks en artillerie door een van de belangrijkste straten van de hoofdstad Praag. Onder de deelnemers waren ook militairen uit andere NAVO-landen, zoals Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Slowakije. Met de parade werd het 100-jarige jubileum van het ontstaan van Tsjechoslowakije gevierd. In 1989 kwam er een einde aan een 40 jaar communistisch bewind. Vier jaar later werd het land gesplitst in Tsjechië en Slowakije.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 De verkiezingen in de deelstaat Hessen in midden Duitsland hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD die een landelijk verband samen regeren. De CDU blijft volgens een exitpool met 28% nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20%. De grootste winst in Hessen was volgens de exitpool voor de Groenen en de rechtse AFD. In Hessen regeerde de afgelopen jaren een coalitie van Christen-Democraten en Groenen. In de wijde omgeving van Schiphol hebben bijna 200.000 volwassenen ernstig last van vliegverkeer. Dat blijkt uit belevingsonderzoeken van GGD's in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit de eerdere onderzoeken van Schiphol zelf en het planbureau voor de leefomgeving naar voren kwam. In dit nieuwe onderzoek gaat het om tienduizenden mensen meer. Dat komt doordat in de eerdere onderzoeken alleen mensen zijn meegerekend die binnen de afgesproken geluidscontouren rondom Schiphol wonen.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 No, You've got a deal,